Natalie Een hoorspelserie van Gerver Rips, Rie in in Nee, professor. Geen bijzonderheden. Vorige week heb ik exact hetzelfde gehoord. Gaat dat hier elke middag zo of doet ze dat alleen donderdags om deze tijd leren van mij? Nee, professor. Ja, professor. Vorige week is het ook gebeurd. Het is een van de leerlingen. Ik zal haar straks meteen bij me roepen. Hoe heet ze? Kelly. Ach, roept u haar maar even hier. Ja, zussen. Oh, professor. Ben jij Tilly? <kacht> Ach, weet je wat het is, Tilly? Wat meer gejubel en vrolijkheid zouden we hier op deze afdeling eigenlijk best kunnen gebruiken. Maar zou je zulk zeer luidruchtig optreden... ...niet beter voor andere gelegenheden kunnen bewaren? Hm? Buiten het ziekenhuis. Ja, professor. Ik heb het je toch vorige week ook al gezegd? Ja, zussen. Ja, mevrouw. Dag, Tilly. Wat mij betreft mag ze gaan. Ga verder aan je werk. Een beetje rustig nu, hè? Ja, zusje. Goedemiddag, dames. Dag, professor. Mag ik de status? Oh! oh. Pardon. Professor. Alsjeblieft. Pardon. Doet u dat vaker, of ook alleen op de dagen dat ik er ben? Pardon, professor. Dag, mevrouw Roche. Hoe maakt u het de laatste tijd? Oh. Kalmpjes aan, zie ik. U voelt u vast wat beter de laatste dagen als ik het zo bekijk. Heb ik ongelijk? Ja, dag, professor. Nee, nee, het gaat niet slecht. Ik heb ook het gevoel dat het wat beter gaat de laatste dagen. Nathalie Roche. Nathalie, dat vind ik een mooie naam voor een vrouw. <laughs> Nathalie. Dat is heel mooi. Ik hoop dat u hem zelf ook mooi vindt. Jawel, professor. Ja. Hoe komt u toch aan zo'n naam? Je hoort hem toch zelden? In Frankrijk is hij de laatste jaren wat populair geworden... heb ik op mijn vakantie gemerkt. Er was een of andere zanger, Stizo heette... of een chanson. Ik weet niet precies meer... Onder jonge meisjes komt die naam plotseling heel veel voor. Hm. Maar dat liedje kunnen uw ouders niet hebben gekend. Ik, ik weet hoe ik eraan kom, professor. Ik ben vlak voor kerst geboren. Mijn moeder ging naar de kerk, mijn vader niet, maar mijn moeder wel. En Nathalie, dat heeft te maken met geboortedag. Hier is Natalis, ja. Ja, zo wat. Christus geboortedag, zo wat, ja. En daarom heeft mijn moeder mij toen zo laten noemen. Dat deden wel meer bij ons, mensen van de kerk dan. Interessant, zo leer ik nog eens wat van u. <laughs> Waar komt u vandaan? Uit Altona, professor. Dat is bij Hamburg in Duitsland. Maar ik ben er al meteen na 14, 18 weggegaan. Ik heb bijna altijd in het buitenland geleefd. Holland, Holland vooral. Maar ook Denemarken en Brazilië, allemaal in de jaren 20. Nee, dan ben ik hier gebleven. Ja, ik hoor het al. U hebt heel wat van de wereld gezien. Oh. <laughs> Als ik eens wat meer tijd heb, kom ik eens een praatje met u maken. Ja. Ik zou er graag eens wat meer van horen. Uw pols is prima. Mm. Van de medicijnen hebt u geen hinder? Nee. Goed, dan gaan we zo voorlopig nog maar even doen. Tot volgende week. Professor? Ja, mevrouw Roos? Zou u kunnen zeggen... ...hebt u al, hebt u, hebt u al enig idee hoe lang... Uh, ...of het nog lang gaat duren, misschien? Wilt u dan naar huis? Ja, maar natuurlijk wil ik naar huis. Maar alleen als ik helemaal beter ben, natuurlijk. Nu zou dat nog niet kunnen. Nee, dat bedoel ik niet. Uh, nee... Nu kan dat nog niet, dat begrijp ik zelf wel, maar hoe lang zal het nog duren? Ja, als u sterk genoeg bent om weer voor uzelf te kunnen zorgen, dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. Maar als het u niet meer bevalt bij ons, mag u het mij gerust zeggen, hoor. Oh, nee, professor, het bevalt mij heel goed hier, hoor. U doet wat u kan, u zorgt heel goed voor mij, nee, dat, dat is het niet. We moeten het allemaal nog eens rustig bekijken met u. Voorlopig is het beter dat u nog een paar weekjes bij ons blijft. Maar als er iets is dat u niet bevalt bij ons... Nee, staat... nee, professor, dat is het niet. Ik, ik wil alleen maar weten of het nog lang duurt. Want uh, mijn huis dat staat toch zomaar daar en ieder mens durft toch maar wat vragen. Ja, natuurlijk. Ja. En als u iets wilt vragen, moet u het vooral niet voor u houden. Vraagt u gerust, dat is heel goed. Ja. Voorlopig blijft u nog een poosje bij ons. En... Uh... Als ik u wat meer kan zeggen, zal ik dat zeker doen. Dus, tot volgende week dan. Dag. Ja. Nee. Nou, hoe hm? nee, ik had beter maar niks kunnen vragen. Ik had beter maar niks kunnen vragen. Ze hebben niet graag dat je wat vraagt. Maar weet ik nog niet wanneer ik naar huis mag. Ik had net zo goed niks kunnen vragen. <laughs> Nathalie vindt hij een mooi naam. Nou ja, dat is aardig van hem Nou ja Mijn huis wacht wel op mij Mijn plantjes krijgen water Een paar weken langer of korter Hier, wat maakt het uit? Ja. Daar zullen we ons maar niet meer druk over maken Dat moet ik maar aan hem overlaten Een aardige man Hij heeft me goed geholpen Pijn is minder geworden Het gaat wat beter ik wou eigenlijk alleen maar weten wanneer het nou eindelijk eens helemaal weggaat. Nou ja, ik ben immer een beetje ongeduldig geweest. Ik kan niet goed tegen wachten, dat heb ik vroeger ook nooit goed gekund. Een beetje ongeduldig. Nathalie vinden ze hier allemaal een mooie naam, zeggen ze. De meesten dachten natuurlijk dat het een Franse naam is. Ik heb ook donker haar... Die hebben niet zo in de gaten raad dat ik een Duitse ben. En dan heb ik het toch gezegd. Goedemiddag, dames. Dag, professor. Goedemiddag. Loopt er al een aanvraag voor een plaats in een huis voor mevrouw Roche? Uh, ik zal het even nagaan. Ze kan zeker niet meer naar haar eigen huis terug. Het is allemaal verbazen. Je moet wel een beetje extra aandacht aan het is er nog wel een Dat is het? Ja, we zullen ervoor zorgen. Ik zal er ook toezien dat er meer aandacht komt. I'd like to be on the sea in our selfless garden. Oh. Ah, goedemiddag, dames. Ah, Tilly. Eh, bocht jullie al op? Ja. <laughs> zou je wel willen, hè? Niks, hoor. Is veel te lastig. <laughs> Blijven jullie maar lekker zitten. <laughs> uh, nou, wat zal het zijn? Silesappelsap, mevrouw Gors? Ja, ja. Ik dacht net nog, ik zou u eigenlijk best oma kunnen noemen. Oma Gors. Zou u dat leuk vinden? Ja. ja. Nou, u ziet er nog zo jong uit. Dat doe je dan toch maar niet, hè? Sinusappelsap? Ja hoor, geef jij mij maar weer sinaasappelsap. Dat is goed voor de verduwing. Goed voor wat? Nee, nee, nee, hint dat niks. Tegen de verstopping, zeg dat maar. U ook sinaasappelsap? er zoveel staan. Nee, ik wil geen druiven. Uh, Dan toch maar sinaasappelsap? Nee. Mm, een appel. Nee. Ja, ja, goed hoor. Een appel. Nee, nee, een appel kunt u best zelf schillen. Nee, daar beginnen we hier niet aan. Een appel kunt u best zelf in bed schillen. Oh. Geen schillen. Oh, in, in het waslokaal, hè? liet ik een paar komma uit mijn handen vallen. Komt weer net op dat ogenblik de professor voor mij. Ik me dood. Ja, dan had je haar moeten zien, die hoofdzuster. Die liet al die mappen hier uit de handen vallen. Ja, ze loopt altijd toch zo deftig mee rond. Alsof ze een in de arm heeft. Ja. Alsof ze net op Schiphol aankomt en voor de televisie langs gaat. Nou, maar dan vroeg de professor haar die map over mij. En boems, zo, laat allemaal tegelijk op de grond vallen. Nou, en, en dan kijkt die professor zo'n beetje zo op dan neer. Hè. Hij vroeg er of ze dat altijd deed of speciaal voor hem. Oh, je had die rode kop van daar moeten zien. Nou, ik ben blij dat hij bij één keer in de week komt. Ik kreeg ook zo'n kop, hoor. Stomme, stomme trut via je jezelf dan. Ah, nou. het, het was de tweede keer al, precies als vorige week. Of hoe verzin je zoiets? Eén keer in de week is hij op de afdeling, een half uur, maar. En juist dan laat ik de boel uit mijn handen vallen. Hier is uw appel. Kom straks de schillen wel even weghalen, hè? Zo, en... Hier is uw zinnesappels. Dankjewel, Kijk. Uh, vanmiddag kan ik niet bij u komen zitten. Nee. No, Mooi ik Er staat straks een vrijer op me te wachten. Zo, zo. Straks? Staat er nou wel, denk ik. Bestel ze altijd een kwartier te vroeg. Ja. Ja, ik vind niks zo erg als op een jongen te moeten staan wachten. Maar deze, die komt uit zichzelf een kwartier voor tijd al heb ik zo ja. ja, en kan ik kan hem toch geen volle uur laten staan wachten. Nee hoor, over een kwartier ben ik hier weg. Morgen verder. Ja hoor, morgen verder. Ga jij maar gauw, want meisjes die te laat aan de man gaan, die hebben meestal maar een armoedige keus. Nou, nou zeg het, hoe heet hij? Moet het? Nou nee. nee, ja. Nee hoor, nee, ik zeg het niet. Weet morgen het hele ziekenhuis het. Hij is toch al zo verlegen, is hij zo wel. Klein, klein Erna, weet je wel, mm -hmm. klein Erna, hè? die was eens dienstmeisje bij een chique mevrouw. Die, die hield er naast haar man nog een geliefd op na. Nou, die belt een keer als mevrouw niet thuis is en vraagt Klein Erna... ...of ze de boodschap aan mevrouw wil overbrengen dat meneer Frank heeft gebeld. Maar Klein Erna verstaat dat echter niet goed en vraagt... ...meneer, hoe? Frank, zegt hij. Frederik, Rudolf, Anton, Nicolaas, Kattenburg. Nou, maar wat gebeurt? Klein Anna vergeet dat helemaal. Hè? En die denkt er pas weer aan uh, als ze uh, s'avonds de soep binnenbrengt. En wanneer mevrouw aan tafel zit. Nou, wil mevrouw natuurlijk niet verraden. Ze denkt, ik zal slim zijn. En ze zegt, oh ja. En dan hebben er vanmorgen voor mevrouw vijf heren uit Kattenburg gebeld. Frank, Frederik, Rudolf, Anton en Nicolaas. <lacht> ik ga gauw weg, u maakt me slecht. <lacht> Haast je maar langzaam. <lacht> Nou, dat kind Gelijk heeft ze Morgen is ze weer een en al vrolijkheid hier Nou, wat zal ik doen? Ik zet bij mij eens de radio op de oren Het is dicht door oh. Dit moest zo uren door kunnen gaan. Daar zou ik heel lekker, heel lekker lang bij kunnen blijven liggen slapen. <laughs> Zonder wakker te worden. Toch lekker liggen genieten. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh. Ik denk er altijd bij aan zon... Heel mooi warm weer. Een hele grote, stille natuur. Overal groen en bomen. En dan alles stil. Zoals vroeger. Zonder auto's. Buiten de stad. Bomen ruisen. De bomen staan vol bloesem. Maar het was vroeger maar zo. Toen ik nog thuis was, een kind nog. In de Kerstwieten, bij de Christianskirche. in het Heerschpark. Ja, en sommige stukken van de Elbchaussee. Ah, oh, wat kon het overal toch mooi zijn? Vlak voor de deur. Oh. Nou, dat moet wat zachter. Ik ben benieuwd wat daarna komt. Uh, yeah. Atelli, ja, ben je klaar op kamer 4? Oh, oh, bijna, zuster. Ik moet nog even de fruitschotertjes weghalen. Oh, mijn uh, excuses voor de kommen die me weer ontschoten. Ja, eh. Uh. Dat is werkelijk erg met jou. Je moet echt eens wat kalmer en beheerster zien te worden. Wat meer op jezelf letten. Ja, zuster. En dat zingen, dat kan helemaal niet meer. Daar moet je van nu af aan eens helemaal mee ophouden. Iedereen die door de gang komt, die, die hoort je. Het kan gewoon niet. Ja, ik zal er voortaan aan denken, zuster. Eh, uh, ja, ja. Uh, ik wou je iets, iets heel anders zeggen, eigenlijk. Morgen ben ik er niet. En daarom zeg ik het je liever nu persoonlijk... We moeten er vooral voor zorgen dat mevrouw Roche niet te veel aan haar lot wordt overgelaten. Beetje meer aandacht schenken, deze week. Zodat ze niet te lang alleen ligt. Hoezo? Blijft ze dan toch nog lang? Ze wil zo graag weer naar huis. Heeft u het gemerkt? Mm -hmm. oh, het zit er zeker uh, helemaal niet meer in. Is het recht... Uh... Is het er echt hopeloos aan toe? Dat zal je mij niet horen zeggen. Wat vind ik dat nou ineens verschrikkelijk? De, de professor was erg aardig tegen haar vandaag. Ze heeft zo gehoopt dat het overging. Ze rekent er zo op dat ze weer naar huis gaat. Denk u zelf, denk u zelf, zuster, dat het hopeloos is. Um. Kijk, uh, misschien probeert ze er nou met jou over te praten. Je moet aandachtig naar haar luisteren... ...maar je weet dat je nooit iets moet zeggen dat je niet kunt verantwoorden. Als het niet maar alleen om de verpleging gaat, maar om de diagnose, de therapie... ...moet je haar naar de dokter verwijzen. Of naar de professor. Ja, desnoods naar mij. Zelf moet je er op geen enkele manier op ingaan. Ik zeg het je nog maar een keer, hè. Je weet natuurlijk best hoe zoiets ligt. Maar nu krijg je er zelf mee te maken. Je zult goed op jezelf moeten letten. Nee, wees u me niet bang. Ik, ik zal niks laten merken. Mm -hmm. Ik zal gewoon heel aardig voor u zijn. Dat is trouwens helemaal niet moeilijk. Schat, van een mens. Nee. Zuster. Nou, ziet u nou wel... Zelf een appeltje schillen gaat heel best in bed. Nou, ik er nou uw kussen maar eens even opschudden. Zo. Zo, hè. Ligt u weer een beetje lekker. Kun je kussen ook een beetje opschudden? Ach, op ben je weer terug. Ik had je niet eens gezien. Ik lag mezelf een beetje van binnen te bekijken, maar... ik kon niet slapen met die muziek aan mijn oor. Ach, als het slaapmuziek is. Ach, slaapmuziek. Het is bijna altijd van die muziek tegenwoordig die op machine lawaai lijkt. Net als ze de straat bij je oprekenen. En ik vond vroeger jazz als zulke ketelmuziek. Ach, moet je ze nu horen. Wat vindt u dan mooi? Oh, eh, dichter en bouwer en walser en zo. Ach, daar zit toch een beetje meer melodie in. Maar zeg eens, wat is er aan de hand? Laat jij je vrijheid toch maar een uur wachten? Of, of heeft hij jou dit keer laten wachten? Nee, nee ooit, nee. niks bijzonders aan de hand. Ik, ik ben gewoon nog niet helemaal klaar. Kom. zeg maar niet uw haar eens even lekker kammen. Och. Zit hij er weer een beetje knap bij? Je weet maar nooit wie er langskomt vanavond. Och, kind. Ga jij nou maar naar die jongen daar buiten. Straks gaat het nog regenen. Dan moet je eens zien. Moet je zien wat er komt daarbuiten. Ah. Uh. Ah, dat geeft niks. Hij schuilt wel. Het is toch zo gebeurd. Zo. Nou, nou, hier. Als u nou zelf de spiegel vasthoudt, oh, kun ja. je meekijken. Ja. Weet u dat ik uw haar graag doe? Toen ik u voor het eerst zag hè, en las dat u al over de zeventig was, dacht ik dat u uw haar geverfd had. Oh, God. Ik dacht, wat mooi gedaan. Oh. Maar het is echt, hè? Ja. Ik kon het in het begin niet geloven gewoon. Ja, nou, mijn moeder had dat ook. Die is 85 geworden. En toen had ze nog maar pas het begin van grijs hier aan de slaap een beetje. Ik heb dus nog meer dan tien jaar de tijd. Maar nou, mijn moeder kreeg ook vaak wat over haar mooie, donkere haren te horen. En dan zei ze immer, ik ben niet zo dom dat ik mijn gouden haren laat groeien. Nou, <laughs> daar werden heel wat vrouwen boos en jaloers bij als ze dat hoorden. Zou het iets met je hersens te maken hebben? Nou, nee, dat geloof ik niet, hoor. Nee, ik ook niet, hoor. Nee. Oh, maar je weet toch maar nooit, hè? wie zal het zeggen? Maar mijn moeder was niet dom. Ach nee, dat is alles onzin. Ja, ja, zo komt het goed. Oh, oh, ik vind het heerlijk als mijn haar een beetje goed wordt geborsteld. Ja, ja, ik heb het haar van mijn moeder... Ik heb nog tien jaar de tijd voor het eerste grijze haar zal zijn te vinden. Maar of ik die tien jaar krijg. Is de professor van vandaag nog bij u geweest? Ja, ja. Och ja, hij zei niet veel over mijn toestand. Maar ik geloof wel dat hij nogal optimistisch was. Had een goede bui vandaag. Misschien was dat het wel. Maar toch, ja elke keer als ik hem hier zie binnenkomen en elke keer als ik hem daar bij de deur weer zie weggaan vooral. En als ik dan denk, die in die witte jas staat dat is nou een professor. Ja, wanneer zien gewone mensen nou een professor, hè? behalve soms als je in het ziekenhuis ligt. Hmm. Nou ja, wel eens op de televisie. Maar als ik dan denk, dat is nou een echte professor, daar in die witte jas. Dan moet ik altijd weer denken aan toen mijn kleine broer werd geboren. Wij waren met, met zeven kinderen thuis. Hè? En de laatste drie waren meisjes geweest. Oh, en wij hoopten allemaal dat de nieuwe kleine een jongen zou zijn. Mm, we waren allemaal zo gespannen toen hij werd geboren. En ja, hoor. Een jongen, ja. Nou, we vonden hem allemaal een hele mooie jongen ook, natuurlijk. En onze oudste, ja, die, die was toen veertien jaar. Ja, die, die was ook zo blij. oh ik zie het nog voor me. De baby bij onze moeder in bed, zo tegen dat borst aan. Hè, zo. En onze grote broer met een heel ernstig gezicht daarnaast. En hij zegt, ik ga heel hard werken en heel goed verdienen... en sparen voor hem. En dan kan hij later tenminste studeren. Kan hij professor worden. Ja. ja. Nou, dat vonden wij allemaal ook, hoor. vonden we allemaal heel mooi. Onze kleine broer zou later studeren en professor worden. <lacht> nou, zegt onze vader... <lacht> Laat hem eerst maar zorgen dat hij broodfresser wordt. <lacht> Wij hebben thuis nooit meer over professor gesproken, maar altijd over broodfresser. <lacht> ja, en nou heb ik dat nog. Hè. Als ik de professor zie weggaan, dan denk ik ook, nou, daar gaat hij weer, de broodfresser. Die gaat nou ook brood eten. Oh, of zoiets. Dat is toch ook zo? Hè. Een profeet die brood eet, zeggen ze. Een, een, een professor die brood eet. Zo wat is het toch? Ja, ja hoor. Nou, kijk nou eens. Hoe is het zo? Oh, ja hoor. Nou, ik kan weer voor de kamer langs. Ja, dat zei een meisje met wie ik samen dienstbode ben geweest altijd. Als je er niet netjes genoeg uitziet, waar? dan loop je op de markt maar achter. Tussen de kramen en de huizen. Tussen de rommel voorbij. Maar ik kan zo niet in mijn nek kijken. Hm? Kun jij eens even in mijn nek kijken? Ja, tuurlijk. En nou, wat is er dan? Ik zie niks bijzonders. D ik hoor. heb daar toch van die kleine nekhaar. Mm. Nee, is, is daar niks bijzonders aan te zien? Nee hoor. Mm. Nee, ik, ik denk toch dat ik ze maar eens aan de professor laat zien. Daar moet iets bijzonders mee zijn. Wat krijgen we nou? Ja, oh. ja. Daar was vroeger bij ons zo'n man. As noemden ze die. De schapengek, zal ik maar zeggen. En die zat daar ergens in een dorp op de Lüneburger Heide. Dat was een soort kruidendokter. Die alle mensen van alle kwalen kon genezen. Er oh, waren heel wat mensen die in hem geloofden. Had het altijd druk. Oh. Vooral met vrije dagen. Ja, met Pinksteren werden er wel extra treinen ingelegd voor hem. Nou, niet dat mijn moeder nou in hem geloofde, maar ik werd een beetje doof. Hè? Had de school hiervoor gezegd. We waren een keer bij een dokter geweest, maar die deed er niks aan. Hè? En dat kostte een hoop geld. Poeh. Moeder wou het met mij ook maar eens bij As proberen. Oh. Dat was een hele onderneming, de reis daar naartoe. Maar uh, mijn moeder had in onze buurt nog wat meer mensen die alle wat hadden. En best eens naar Schever wilden. wilde daarmee. Maar de meesten geloofden wel in hem, zo'n beetje in elk geval. Mm -hmm. En uh, als je niet helemaal naar hem toe kon komen, dan kon je hem ook alleen maar een paar... Uh, nekharen laten zien. En dan kon hij ook zeggen wat je mankeerde. Ja. Nou, en mijn moeder is toen een heleboel mensen afgegaan... en dan sammelde ze wat geld bij die mensen... en stopte de nekharen in een envelop... en schreef de klachten daarop. Nou, en zo zijn wij beiden... met de trein gegaan. Naar hem toe. Ja. Was al een oude man. Lang wit haar had hij. Ook hoort hem nog zeggen. Ja. Na mijn kind. Laat mij die lammetjes haren van jou dan maar eens zien. <laughs> ja, want hij keek bij mij ook alleen maar naar het nekhaar. Hij kon niet verhelpen, zei hij. Maar hij kon er wel voor zorgen dat het niet erger werd. Nou, mijn moeder beviel het niks dat hij mij alleen maar in de nekhaar in keek. Maar hij gaf er toen ook nog een drankje voor mij mee. Nou, of dat het is geweest dat mij geholpen heeft, dat weet ik niet, maar... In elk geval geloof ik toch dat ik niet slechthorender ben geworden sinds ik bij hem ben geweest. Ja. Misschien was het zonder hem ook niet erger geworden. Nou ja, dat weet je bij dokters ook nooit. Nou goed, daar moet toch in elk geval wat bijzonders in mijn waren te zien zijn geweest. Volgende week komt de broodvisser weer. Ik zou het hem beslist vertellen. Ik heb nog nooit gehoord dat ze voor hem extra treinen hebben ingelegd. Ja, ja, ja, je denkt toch niet dat ik gek ah, nee, ben? Ik nee. zie maar... Maar ik heb altijd gedacht dat u uit Groningen kwam, of uit Limburg of zo. Nee. Maar u komt dus uit Duitsland. Ja, ja. Ja, maar ik ben al heel lang daar vandaan. Hoor. Ik heb maar tot mijn twintigste in Duitsland gewoond. En daarna ben ik al door in het buitenland geweest. In Denemarken. Ah, keurig. U ziet er nou lekker op keurig uit. Ja. Als u een, een beetje voorzichtig achteruit gaat zien. Ja, ja. Zo, zo. Krijgt u bezoek vanavond? Nou, wie weet als je een potje honing bij me neerzet. Oh. <laughs> nou, kijk nou eens. Het regent. Oh, die jongen van jou, dat wordt niks meer hoor, als je hier nog langer blijft. Oh, nou, ik ga hoor. Doeg. Doeg hoor verder. <laughs> ja, hoor. en bedankt, kind. Oh. Oh. Oh. <laughs> ah. Nog werkelijk een lief kindje. Kom eens om met de haren nog eens doen. Die voelt wat een mens nodig heeft. Komt vanavond niemand. Maar het is toch fijn dat je weet dat je er weer goed uitziet. Nou. Ik doe de ogen maar weer dicht. Het was eind november. Nee. Nee, het was nog niet eens ende november toen hij werd geboren. Het sneeuwde toch al. Moeder lag in bed. In de kamer. En wij moesten met z'n allen buiten spelen. <laughs> Ook toen het al donker werd. Alle andere kinderen waren naar binnen. Waarom dat het zo sneeuwde. Was het net of het veel langer licht bleef. Het werd heel laat. We hebben al door maar... sneeuwballen gegooid. Ja. En een slee... En slee was er ook, geloof ik. Maar ah, toen mochten we binnen. Oh. Oh. Oh. <laughs> ah, professor. Nou, laat de jongen eerst maar broodfressen weer. Ja. Zo wat blijft je altijd bij. Hans ook. Ik was veertien toen hij sneuvelde. Nee. Nee, niet eens. Ach, hij was echt de grote broer van ons allemaal. Oh, ik zie hem nog zo vaak met die kleine met zijn blote gat in de handen staan. En dan eens, Dan ineens, eens, die kleine? Zo uit zijn plassertje... Zo in Hans zijn mond. Dat gezicht toen van Hans. Uw vader. U had het er straks over uw vader. Wat deed uw vader? Wat gaat haar dat dan? Waarom wil ze dat weten? Mevrouw Roche, u slaapt toch niet? Nee? Nee. Uw vader. U had het er straks over uw vader. Wat deed uw vader? Uw vader. U had het daar straks over uw vader. Wat deed uw vader? Uw vader had het over zei hij. Maar wat was uw vader zelf? Mijn vader was Kuper, Die maakte hele grote vaten. Was een hele bijzondere vakman voor hele grote vaten. Voor de brouwerij en de wijnhuizen. Hele grote, moeilijke vaten. Oh, hij was zelf ook een hele grote, forse man. Toen hij jong was, kwam hij bij de huzaren. Ja, die moesten allemaal 1,90 meter zijn. Op zijn werk werd hij IJsje genoemd. Eik. Oh ja. Die is niks nieuwsgierig, maar die wil wel alles graag weten. Mijn vader was bij de post, ziet u. Rijksambtenaar, zal ik maar zeggen. Nou, mijn man was ook Rijksambtenaar. Ook bij de post? Mijn man was ook Rijksambtenaar, ook bij de post? Nee, mijn man was niet bij de post. Ik was eerst bij de douane, eerst aan de grens, toen in de haven... Toen kwam je bij de accenten. Ja. Ik zal jou wel laten horen dat ik ook van Rijksambtenaar weet. Jij denkt... Kupar, was maar zo'n arbeider. Maar mijn vader was werkelijk een hele flinke man. Mm hij -hmm. woonde aan de rand van de stad. Hij ging niet met de tram naar zijn werk. Nee, hij ging lopen. S'morgens uur heen, s'avonds uur terug. Zo? Ja. En hij heeft zijn kinderen ook lopen geleerd. Elke zondag moesten we met hem meelopen. Zomer en winter. In weer en wind. Friese luftsnakken noemde hij dat. Hij nou, had een grote stok mee en als wij daar moe werden, dan tikte hij de maat voor ons. Nou, oh, daar hebben wij lopen geleerd. We liepen altijd. Geen auto's, geen fietsen. En de tram nam die zelf ook niet. Friese lucht, frisse lucht. Dat was goed voor ons. Ja. Oh, wij liepen wat in die tijd. Uren soms. Ach. Ja, ik ging mijn vader wel eens van zijn werk halen. Dat was voor mijn vader al een uur lopen, maar voor ons was dat nog meer. En ik had dan mijn kleine broertje nog bij me. Nou, die is al een jaar of vier zijn geweest. En dan liepen we helemaal naar die brouwerij. Maar dat moet toch meer dan anderhalf uur zijn geweest. En dan stonden we daar soms toch nog een hele tijd voor dat hek te wachten... tot hij eruit kwam of als hij nog niet klaar was... zomaar eens toevallig langskwam. Nou... Ah, dat vond hij dan geweldig. Hè? Dat wij hem kwamen halen. Mochten we wat lekkers kopen. Oh, en dan liepen wij met hem terug. Behalve als mijn kleine broer te moe was. Dan kreeg ik geld voor de tram van hem. Nou, daar deden wij het natuurlijk wel eens om. Ja, anders kwamen wij nooit in de tram. Ja. Waarom vertel ik het eigenlijk allemaal? Die klitsko's. Zo... En nu ga ik nog maar weer eens even naar de radio luisteren. Daar komt meestal zo wat behoorlijke muziek op deze tijd, geloof ik. Misschien doezel ik dan nog wat weg. Nee. Nou, zal ik maar wat zacht zitten. zo mooi was het daar toch ook niet allemaal toen. Naast ons kwam ook een cupe wonen. Oeh, met al die haringvaten. Oeh, wat stonk dat toch. Zijn hele huis en zijn hele tuin stond er vol mee. Oeh, al die ratten toen. En als ik de eieren niet op tijd had gehaald. Voor het donker werd... ...voor vader thuis kwam. Oh, hart. Als vader thuis kwam, moesten we aan tafel. En als ik dan nog naar het kippenhok moest... als ik niet was geweest. Oh, hart. Nee, hier, doe, snel. En dan keek hij je aan met die ogen van hem. Stel ik in Kom. nooit geslagen, maar Minna wel. Soms lacht ze hem gewoon brutaal uit. Soms stuurde ze mij de tuin in Dan kreeg ik slaag van haar. Soms liep het ratten zo voor mijn voeten. Mijn vader was niet krenterig, maar wij kregen nooit geld van hem voor de bioscoop. Die had je toen al bij ons, maar ja. voor clubs en voor sport, voor zwemmen en voor turnen en voor schooltochtjes en zo, daar konden we altijd geld voor krijgen. Maar voor die bioscoop, oh, geen cent. Er waren natuurlijk nog maar een paar bioscopen toen en ik wilde daar natuurlijk ook wel eens een keer heen. Mijn vriendinnetjes van school gingen ook, maar daar hoefde ik thuis niet om te vragen. Daar kon ik maar beter niet zeggen. En toen liep ik daar op een keer op een zondagmiddag in de winter... ...met mijn kleine broertje alleen. Ja, ik moest altijd op een pas, hè. Mijn zuster vertrouwde ze dat niet meer toe. Ja. Nee, die was ouder en die vond hem te lastig waarschijnlijk. Ah, die haalde allerlei dingen uit. Nou, waarom vertel ik haar dat? Nou, ik, ik, ik liep die middag echt met mijn ziel onder mijn arm. Mijn ziel onder mijn ene arm en mijn kleine broertje onder mijn andere al mijn vriendinnetjes die waren naar de bioscoop toen dacht ik, ik ga ook er was een goed stuk zand dat werd gebouwd hè? En, en toen daar een nette keurige man voorbij kwam wandelen zo op zijn zondag toen ben ik daar een beetje gaan lopen huilen en in het zand lopen zoeken oh. hij vraagt mij, ja, wat is er dan? zeg me, wat is er mijn kind, wat zoek je? nou, en ik eh, ik, ik begin weer te huilen en ik zeg dan dat ik al mijn geld heb verloren oh. hij vraagt mij hoeveel het dan wel niet was een dubbeltje, zeg ik nou Eerst helpt hij me nog even zoeken. Dan zegt hij, hier, krijg jij van mij een dubbeltje? Nou, daar ben ik toen voor het eerst mee naar de bioscoop gegaan. Mooi is dat. Nou, dat is toch maar kindergedoe. Waarom vertel ik het dat toch? Ik hou dadelijk op. Ik koos. Ik moet er gewoon niks vertellen. Nou, daar, daar kom ik bij de bioscoop. Ik koop mijn kaartje. Toen wist ik opeens niet meer waar ik met mijn broertje heen moest. Die mochten er niet in. Er was nog maar twee. <lacht> nou, ten, dan heb ik de kassa juffrouw gevraagd of ik hem niet bij haar achter mocht laten. <lacht> maar dat mocht niet. <lacht> Ze nam aan de kassa geen kinderen aan. Heel logisch. Ten slotte mocht ik hem dan toch mee naar binnen nemen. Als ik hem dan maar op schoot hield. Maar dan ging het licht uit, hè? Oh, daar schrok hij toch zo van, dat hij me begint te brullen. Nee, nee, nee. En wat ik schommelde en tegen hem zei en hem in zijn mond heb gestopt. Niks, niks kon helpen. Hij bleef maar brullen. Hebben ze me dan toch nog voor het einde van de film buiten gezet met hem? Ja, logisch. Zo. Nou zeg ik niks meer tegen dat. Ik ben voor het eerst naar de bioscoop geweest, toen we ze hadden verloopt. Mijn man en ik. Ja, dat zal wel. Maar als ik alles had gemist wat ik voor die tijd heb meegemaakt... Nou, dan was er ook niet veel aan geweest. Maar wat zal die daar hebben meegemaakt? Die is dom. Die weet niks. Die weet nergens wat van. Hm. Dat is dan ditmaal eens anständige muziek. Daar, dat moeten de parelfisser zijn. Zal dat Caruso zijn? Nee, nee. Ach ja, die man van mij wilde ook immer Caruso zijn. Jurling, Isabella, nou, zingen, dat komt. Maar alleen zong iemand, in een koor, ja. Die zong alleen maar in koor. Ah. Dat je zo'n huis waar je als kind hebt gewoond toch zo precies bijblijft. Ik geloof dat geen huis in mijn leven mij zo is bijgebleven. De bomen in de tuinen aan de overkant staken ver over de schutting heen. Als het bloeide in het voorjaar was het er toch zo mooi. Ah. Oh, en in de herfst, als de appels en de peren eraan hingen, nou, we hebben daar wat van de straat op geraapt. En de jongens sloegen ze er met een stok af. Als ik nog een meisje van een jaar of zeven was, dan heb ik de keizer daar nog eens gezien, daar waar wij woonden. Die had daar eens in de zeven jaar parade bij ons in Altona. Oh ja. ja, dan kwam hij over de Elkchaussee langs. En wij kregen vrij van school en mooie witte schortjes voor... en bloemen in de hand en vlaggetjes. En zo stonden wij dan langs de stoeprand. <laughs> ja. Oh, ik, ik kan me nog goed herinneren. Ik kan me dat nog zo goed herinneren... dat hij daar kwam op zijn paard. keizer Wilhelm. Zo? Mijn moeder, die mocht hem niet Zo. Zo. Zo. Zo. Wat moet dat betekenen? Nou, ik zeg werkelijk niks meer tegen die. Zo, dat was dan dus de Duitse keizer? Ja, hoezo? Ik zeg werkelijk niks meer tegen die. Ach nee, zomaar. Ik heb de koningin wel vaak gezien, onze koningin. Maar de Duitse keizer, nee. Nee, die natuurlijk nooit... Ik zeg niks. Ik zeg niks. Oh, de zou er daar nog altijd... al die mooie tuinen en die villa's zijn. Daarbij... rein viele terrassen... Was het toch zo mooi als je van boven op de Elbe en op de boten en helemaal naar bloem en vos en naar vinken weer daar kon kijken? Oh. Dat was maar honderd meter van ons huis vandaan. Ja, vader was maar een arbeider, maar hij heeft er toch wel voor gezorgd dat we daar prachtig woonden. Oh. Niet in die huurkazerne. Nee, dat wilde hij niet. Frisse lucht. Dan ging hij liever een uur lopen naar zijn werk. Toch ben ik altijd bang voor hem geweest. Nou. Nou, dat is voorbij. Ach. Ach. Dat is dat wat Tilly al een paar dagen zingt. ja. Morgen verder Dilly morgen verder Zo noem ik haar nog een keer Morgen komt ze weer nou, Met die kan ik hier nog het beste opschieten van allemaal Zo'n jong ding nog En toch is het zo Dit was het eerste deel van Nathalie. Een hoorspelserie in acht delen van Gerve Rips. Nathalie werd gespeeld door Henny Orrie. Tilly door Gerry Mantel. De hoofdzuster was Elisabeth Versluis. De professor Paul van der Lek. En de patiënte Tine Medema. Nathalies vader werd gespeeld door Herb Orizant En haar zuster Minna door Joke Reits van Hagelen. Technische realisatie... Weer Rechtenbach en Max Vestra. Regie Ad ja. Leupler.